Vijf uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Beleggers vrezen wereldwijd een zwarte maandag. De beurzen in Australië en Oost-Azië staan allemaal in de min... en de stemming is nerveus. Maar de verliezen zijn tot nu toe over het algemeen redelijk beperkt. Wel staat in Hongkong de Hang Seng-index 3 lager. In Tokio staat de Nikkei-index om een verlies van ruim een procent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 Gisteravond laat kwam de Europese Centrale Bank met een vertrouwwekkende maatregel. De ECB kondigde aan om staatsleningen te zullen kopen waar dat nodig is. Het gaat dan met name om staatsobligaties van Spanje en Italië. De rente daarop is de laatste weken sterk gestegen. Het opkopen van de schuldpapieren moet de rente omlaag brengen... en moet het vertrouwen in de Zuid-Europese landen versterken.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 Dit is Radio 1, KRO's Nacht van het Goede Leven, met Martijn Gemius Raindrops down my window, my glasses are broken, the doors left open, you close picked victim from the floor, empty bottles by my door, and baby, what you had to go, winter's coming.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 Getting lonesome here beneath my sheets Don't you want somebody to keep you warm They Gedurende de zomerweken geven we in het laatste uur van Caro's Nacht van het Goede Leven ruim baan aan nieuw Nederlands muzikaal talent. Vorige week hadden we het trio Scarlet Mee te gast. Uh, dit was uh, Raindrops. Deze week is het de beurt aan een zangeres, een singer-songwriter, die al eens optrad in De Wereld Draait Door. Maar het is maar een minuscuul podium als je bedenkt dat ze ook al eens heeft opgetreden in de Carnegie Hall in New York. Met enige trots kondig ik aan: Celine Cairo. And do hope to. In The Light, het was uh, live in uh, Karo's Nacht van het Goede Leven. Céline Cairo, uh, begeleid door uh, Matthijs Liefaert op uh, de viool. En uh, Bas, Mart, Jenninga. Got a wife. Got a Earn my with my hand. Like man who was born in Tuscaloosa he died right here in Birmingham, Birmingham. Randy Newman, Birmingham. En daarvoor uh, live uh, in de studio Celine Cairo. En ze speelde In The Light. Celine, welkom. Dankjewel, dankjewel. Goedem, goedemorgen, uh, fijn dat je er bent. Yes. Uh, met, uh, met je twee mannen. Ja. Eén ligt nou lang uit op de grond hier. <laughs> Waarom is dat? Is hij zo moe? Ja, ik denk, het is toch een tijdstip. Ja. Of het nou vroeg of laat is. Ja, dat is. Het. Mart ligt lekker op de grond. Ja, en rechtse geeft er lekker uit. Nou, als hij zometeen nog maar even een paar nummers wil. Ja, dat ik, ik, ik, ik raap hem wel weer op. Oké. Okay. Ja. Um, muziek, jullie zijn. Uh, hoe, hoe hebben jullie elkaar gevonden? Uh, nou, Mart is eigenlijk. Uh, uh, die kwam ik in, de, in, in Amsterdam tegen via een gemeenschappelijke vriend gewoon in de stad. Biertje drinken, uh, aan de praat geraakt. Oh, maak je ook muziek? Oh, leuk. Goh ja, ik speel volgende week in Paradiso. Toevallig. Heb je zin om mee te doen? Ja, leuk, laten we dat maar ja. doen. <laughs> nou, en dat ging heel goed. En uh, hij is nooit meer weggegaan eigenlijk. Nee. En uh, Matthijs, die ken ik, dat uh, is eigenlijk nog een raarder verhaal, die ken ik van een uh, uiteindelijk via, via een uh, prikbordbriefje op het consortium van Amsterdam. Waar twee producers op zoek waren naar een artiest. En uh, dat briefje gaf mijn vader mij. Ik heb hun gemaild en mijn, mijn uh, demootje ingezonden. En ze hebben toen uh, uh, mij uitgekozen om een liedje mee te maken. En toen bleek dat Matthijs ook viool speelt. En uh, zo, uh, ja. zo is het gegroeid. Waar is het allemaal begonnen voor jou, de muziek? Ja, ik denk... ja. Ik zing echt al zo lang ik me kan herinneren. En... Uh, mijn, uh, mijn ouders die, uh, hebben me altijd hebben heel veel verschillende stijlen opgevoed. En, uh, en ik heb gezongen vanaf dat ik echt heel klein was. Ik was de hele dag aan het neuren en aan het zingen. Dus dat, en wat dat... stond er dan thuis op? Wat stond er dan thuis voor muziek? Van, nou, echt heel veel van, van klassieke muziek tot heel veel jazz. En, uh, en uh, Spaanse traditionele muziek. Um, heel veel oude soul. Mijn moeder heeft juist ook heel erg de jaren dertig jazz. Alle grote zangeressen veel gedraaid. En ja... Een bonte mix eigenlijk. En jij zong van kinder van al lekker mee? Nou ja, lekker mee. Ik weet eigenlijk, ja. Ik weet niet of ik nou echt die liedjes dan heel erg zong. maar ik, ik heb het in ieder geval heel veel gehoord. Ja. En oh. ik ben eigenlijk al vanaf dat ik heel klein was, uh, maakte ik dingen. Dus uh, ik bedoel, ik speel absoluut geen piano. Alleen met die paar dingetjes die ik dan kon, had ik wel echt op mijn vijfde of zo dat ik al echt een liedje aan het schrijven was. En dan was ik echt voor mijn gevoel aan het componeren. Oh ja. Ja, dat, dat, dat, dat deed ik echt al heel vroeg. Maar wat deed je dan? Op je vijfde? Hoe ging dat Nou ja, ik, weet, ik, ik gewoon achter de piano zitten en iets maken wat ik zelf mooi vond. En waarvan ik dan dacht dat het heel origineel was. En, uh, <laughs> gewoon het hele idee van iets maken. Dat weet je nog hoe dat klonk? In. Weet je nog hoe dat ging? Nee, ik zou het werkelijk Toen je vijf was, zijn nee. je daar zijn da zijn ik denk, van? Ik denk dat, uh, ja, ik denk dat ja? mijn ouders er vast wel een keer de camera bij hebben gepakt, ja, ja. Maar je hebt ze nog niet meer teruggezien, die opnames? Nee, nee, nee. nee. <laughs> nou goed, dat heeft zich ontwikkeld en uh, op een gegeven moment ging je naar de middelbare school. En, en toen... Nou ja, toen, toen ben ik eigenlijk. Uh, toen ik op de baas zat, heb ik echt zangles gehad. twee jaar lang. En toen op de middelbare school ging dat even helemaal weg. Toen ben ik uh, even een tijd helemaal uit geweest. Toen was ik Nirvana aan het luisteren. En ja. heel veel aan het dansen. En uh, ik deed van alles, maar niet echt zelf muziek maken. En toen kreeg ik een gitaar voor mijn verjaardag. En toen. ja, toen uh, was het onvermijdelijk. Dus toen ik meteen. Uh, ja, meteen uh, aan, aan, het, aan het schrijven geslagen. En, ja. Uh, ja. en nu dus op het conservatorium. hè? Ja, uh, ja. maar niet met gitaar, maar. Puur zang. zang. Ja, ja. ja het is, ik zit uh, in Amsterdam op het conservatorium. En daar is gewoon ontzettend veel aandacht voor compositie ook. Dus dat is heel fijn. Omdat ik dat eigenlijk uh, nog belangrijker dan zang... Is, is wel het schrijven van mijn muziek. En dat, ja. Uh, ja, dat wordt daar echt gestimuleerd. We gaan er van alles van horen. Uh, ja. Dit uur, je gaat nog uh, een paar keer live spelen. Maar je hebt ook muziek meegenomen waarvan jij zegt... van, nou, wat, als je dat hoort, dan hoor je ook een klein beetje... waardoor ja. ik geïnspireerd ben. Uh, voor ons uh, staat nu een, een nummer van Fink. Ik, ik ken ja. het niet, leg uit. <laughs> <laughs> nou, uh, ik heb Fink leren kennen via Mart, mijn uh, bassist. En uh, nou, hij is een hele grote inspiratiebron geweest... Uh, omdat hij uh, eigenlijk best, best ingetogen liedjes schrijft... maar wel met best wel rijke melodieën. En met niet al te veel instrumenten... gewoon een heel, heel wijd geluid neerzet. En ook een heel herkenbaar geluid. En uh, ja, een aantal van die elementen... die, die proberen wij ook in onze liedjes uh, te verwerken. Maar daar naar er Fink en Sort of Revolution. Yes. So far, feel so real And all this time. All this time Sort of Revolution. Uh, Celine, wat, wat kun je even beschrijven als je dit nummer ook hoort? Wat, wat is er nou wat, wat je zegt, nou, dit, dit, dit willen wij ook hebben met onze muziek? Uh, ik denk vooral de spanningsboog in het liedje. Dat het, zo, het is heel stuwend, terwijl het nog steeds best wel klein is. Het, is gewoon, het heeft heel veel energie, maar het, is geen, het heeft geen harde beat nodig. De ja. spanning zit hem echt in de instrumenten. Uh, inmiddels is Mart ook opgestaan. Uh, Aangers van de aan tafel gaat het een beetje, Mart. Uh, ja, nee, absoluut. Uh, je lag gewoon uit net. Uh, hoe ja. uh, hoe <laughs> je, was het zo erg? Nou, het was niet zo erg. De, <laughs> Celine en ik uh, hebben. Nou, gisteravond wou ik zeggen, maar het is eigenlijk maar een paar uurtjes geleden, ja. uh, gerepeteerd nog. Ja. En. Uh, op een gegeven moment dachten we, ja, god, we moeten nu echt wel gaan slapen, anders heeft het helemaal geen zin meer. Dus zijn we om één uur gaan slapen, dus ja. heb je ongeveer nog twee uurtjes. Ja, ja precies. Dus het was, het was even zwaar, maar uh, ik, er ik ben er weer en we gaan het gaan weer doen. De taakverdelingen, uh, Celine, hoe, hoe is hij nou precies bij het maken van een liedje? Hoe, hoe gaat dat? Uh, ik schrijf in principe het, het raamwerk. Ik schrijf... Uh... De tekst en de akkoorden op gitaar. En uh, dan vervolgens gaan we met z'n drieën zitten. Gaan we kijken wat we er samen van gaan maken. Dus dan geven we het kleur. Dan maken we de partijen. Dan gaan we arrangeren. Ja. En Matthijs, wat, wat probeer je dan toe te voegen aan wat zij heeft gemaakt? De basis. Uh, Goeie vraag. Uh, dat hangt echt van, uh, van nummer tot nummer af. Bij wat swingende nummers, dan uh, vind ik het doorgaans uh, wat moeilijker om uh, met veel iets, uh, iets toe te voegen. Maar bij de sferische nummers, ja, dan kan je heel veel toevoegen. Uh, ja, aan, aan een spanningsboog. Uh, je kan bepaalde akkoorden kan je benadrukken. Dus dat is, uh, ja, een beetje... Mart en ik hebben voor Celine's de verjaardag een peper en zout setje gegeven. Ja. En uh, Marty is de peper. Die dus de, de, de stuwende kracht, uh, de schop onder de kont. En, uh, en ik ben het het, het zouten wat er uh, op een bepaalde plekken eventjes overheen moet gestolen. Ja, dat is, dus, is mooi. Dus uh... Jij speelt altvio, hè? Ja. Is dat bewust dat je ook voor een altvio hebt gekozen? Ja. Um... Ik, ik ben opgegroeid met, met viool, maar uiteindelijk uh, omdat ik uh, ja, met, met het begeleiden van, van, uh, van zangers, zangeressen, dan, ja, dan kan je met een altviool gewoon een heel mooi warm bedje neerleggen. En een, een enkele viool, dat, dat snijdt er meer doorheen en dit is gewoon wat dikker, warmer, ja. warmer geluid. kan je Soms met één noot kan je al heel veel, heel veel bereiken. Uh, Celine, waar ligt vaak de kiem van een liedje? Waar, waar, waar vind je die? Uh, nou, het begint meestal met, een, uh, met een iets op gitaar. Dat ik gewoon een klein loopje heb. Of een, een, een, twee of drie akkoorden die elkaar opvolgen, die ik gewoon mooi vind. En ik heb wel heel vaak een soort thema in mijn hoofd. Of meerdere thema's. Ik bedoel, het leven zit natuurlijk vol uh, allerlei soorten inspiratie. En gewoon af en toe dan denk ik: Oh, dit is wel echt een onderwerp om een keer iets over te schrijven. Uh, Waarom staat dat? Is dat, is dat uh, thuis? Is dat uh, als je onderweg bent, onder de doel? Ja, dat kan echt overal zijn. Maar ik, heb wel, ja, ik schrijf wel heel erg. Best wel uh, autobiografisch. En, uh, dus ik haal het wel heel erg vaak direct uit mijn eigen omgeving of uit mijn eigen ervaringen. Uh, ja, dus dat, dat kan eigenlijk overal zijn. En wat, wat, wat nou noemen ze een voorbeeld dan, want wat haal je uit je eigen omgeving? Uh, wat nou, is het laatste wat je hebt geschreven? Nou, dat gaan we, dat gaan we straks spelen. Het heet Ice to Ears. En dat, uh, dat gaat over een ervaring met, uh, met iemand die aan een depressie lijdt. En het is eigenlijk een liedje. Niet zozeer voor alle mensen die aan depressie lijden. maar echt voor de mensen die daarmee leven. Ja. En iemand in je omgeving is dat? Ja. ja. En wie is dat? <laughs> dat ga ik niet vertellen. <laughs> dat houd ik liever voor me. Maar dat is uh, ja, heel dicht bij mij. En dat is wel een hele ervaring om daar zo dicht. Uh, zo dat van dichtbij mee te maken. Dus nou ja, dat, uh, dat, dat vond, ik een, vond ik een mooi onderwerp. Ook omdat het. Uh, omdat het natuurlijk best wel universeel is. Omdat ik, ik zou niemand kunnen noemen die niet ervaring heeft met een met iemand die een depressie heeft gehad ja. of heeft. En is het dan ook voor jou om, om, om het een plek te geven? Of, om, om... Ja, dat heb ik. Dat, dat hoor je wel, dat artiesten dat zeggen van oh, dan heb ik het van me afgeschreven. Dat heb ik eigenlijk niet echt. Ik, het, het is meer dat ik het gebruik als, als materiaal, als, als inspiratie, als. Uh, Nee, ik kan, ook, ik kan ook iets schrijven over iets wat nu nog steeds gaande is. Ja, dan word ik morgen wakker en dan of ik het nou... Ja, dan is het probleem is hetzelfde ja, <laughs> nadat laat, ik iets heb geschreven. Ja. Heb je het laten horen aan degene voor wie je het hebt geschreven? of ja, over ja, wie het ja, gaat? Ja. Wat, vond, wat vond hij of Geen idee. Nee? <laughs> ik heb nog geen reactie Oké, okay. heb je drie'tje uh, afgegeven of afgegeven? Ja, en, ja. Uh, dat komt we gaan nog even naar het nummer luisteren, waar jullie ook inspiratie uithalen, waarvan jullie ook zeggen. Nou, dat, dat willen wij ook graag in onze muziek uh, verwerken. Um, mm. Het uh, is wel Mart... een hele belangrijke dit. Ja, Mart, leg even uit. Want bon Ivor, gaan we naar luisteren? Ja, um, Bon Ivor uh, is. Um, de eerste cd heet For Emma, for, uh, Forever Ago. En is geschreven door Justin Vernon. Uh, en dat heeft hij geschreven twee jaar lang in een. Um, in een blokhut ergens. En het enige wat hij mee had was een oud drumstel van een, van een vriend van hem volgens mij. Een, een akoestische gitaar. Uh, en twee microfoons. En, en meer had hij niet. En hij ging daar gewoon heen en hij ging een liedjes schrijven. En wat je dus krijgt is een heel puur resultaat van, van iemand die gewoon gitaar speelt. Heel heel, heel erg mooie liedjes schrijft. En uh, ja, dat zo ongelooflijk puur brengt. En het ja het is het liedje en het is ijzersterk. Oh On-Iver en uh, Restax zitten weer klaar, Celine Cairo gaat weer live spelen in Cairo's nacht van het goede leven. Eyes to ears. to see the way In Cairo, Eyes to Ears, uh, begeleid door uh, Marjeninga. En uh, Matthijs Liefa, die eigenlijk altijd op de altviool ook begeleidt... die zit hier gewoon naast me. En die, uh, die, ja, die, die zit met een grote glimlach ook uh, te genieten van de muziek. Waarom speel jij niet mee op dit nummer? Nou, uh, het arrangement is uh, gisteravond uh, geschreven en ik was daar, uh, daar was ik niet bij... <laughs> toen lag ik te slapen ja. op mijn beurt. Ja, maar hoe, hoe zit dat eigenlijk? want gebeurt dat vaker wanneer jullie zijn? ik dacht dit soort echt een drie-eenheid waar, maar het gebeurt dus wel. het gebeurt dus wel als het, dat de een even een stapje terug doet. ja, ja zeker wat, wat de viool betreft. Ik, het is niet altijd altijd nodig. Uh, en in dit geval uh, ja, de nummer groeit ook echt. dus uh, ja, Sline komt iets aan en dan en, en, en dan, dan gaan we kijken. en nu was ik er ook gewoon niet bij. ja, ja. Eh. Dus eigenlijk wat, wat jullie hebben gehoord is dus eigenlijk een soort onafnummerbal ja. dat het nummer wel staat. Maar dat is het arrangement gewoon nog niet helemaal rond is. Precies. En en nu... Ik vond het eigenlijk wel heel mooi zonder viool. Hij oh. oh, ja. ja, maakt zich er nu vanaf, of niet? Ja. Eh. Nee, maar hoe, hoe, hoe gaat dat? Want, denk je nu al na van... Oh, daar kan ik misschien dat uh, arrangement in toepassen. Of uh, uh, luister je er nu al zo naar? Nou, uh, doorgaans wel. Maar nu eigenlijk niet. Omdat ik het echt gewoon oprecht mooi vind zonder viool. Dan ja. denk ik van... Ah, het, ja. Dus dit, dit kan misschien wel eens zonder viool blijven, dit, dit nummer. Ja, zou je wel. Dat zou kunnen. Ja, ja. Oh. daar ga je nog over nadenken. Het, uh... Nou, misschien is de keuze al gemaakt. <laughs> ja. Ja, maar het uitgangspunt moet altijd zijn... dit is het liedje en wat heeft het liedje nodig? En, en dan kijk je gewoon wat het beste past. En, ja. Uh... ja. We hebben twee nummers van jullie gedraaid... waarvan je zegt, van, nou, daar daar kan ik wat mee. Daar, daar kan ik meer een mooi arrangement uit uh, toveren. Ehm... Nou, heb jij ook nog een nummer meegenomen, Matthijs? waarvan je zegt van, nou, ja, dat hoor dan gaat mijn hart weer een beetje open. Wat is dat? Nou, um, mijn zus die kwam uh, een jaar geleden met uh, DXX aan en ik vond het, uh, ik vond het prachtig. En uh, ja, voornamelijk omdat zij hem echt met, ja, eigenlijk ook wat wat we bij de andere nummers al zeiden, gewoon met minimale middelen heel veel uh, kunnen bereiken en uh, ook dat suggestieve uh, ja, verwachtingen wekken en wel of niet laten, laten uitkomen. Ja, en dat is iets waar um, ja, de muziek lijkt, uh, denk ik, totaal niet op wat wij nu maken, maar gewoon het idee van met heel weinig uh, uh, een dik geluid neerzetten, uh, ja, dat is iets wat wij, wat wij ook moeten doen. Gewoon puur, we zijn maar met z'n drietjes en, uh, ja, en dan moet je, dan moet je creatief uh, zijn. Ja, wat is het voor de DXX? Het is een, uh, ja, het is een uh, rock. Uh, hoe noem je dat? Ja, ja nou, een beetje indie of zo. Uh, indie alternative band. Hebben ze ook veel elektronische invloeden? Nou, volgens mij niet. Nee, niet? Ja, moet gewoon maar luisteren. Ik, ja. uh, ik moet je eerlijk <laughs> zeggen, ik ben meer uh, thuis op het gebied van klassieke muziek en jazz. En dit is voor mij een vreemd uitstap. Maar ik, vond het, uh, ik, vond, uh, ik vind het heel ja. indrukwekkend. The XX Crystallized. Um, Celine, Jullie hebben opgetreden in de Carnegie Hall in, uh, in, in New York. Yeah. Dat spreekt wel aardig tot de verbeelding. <laughs> uh, jullie zijn eigenlijk al gearriveerd. Nou, zou ik zeker niet <laughs> zeggen. <laughs> maar we hebben, ja, we hebben een ontzettend mooie, mooie start gehad, zeg maar, van ons als, als trio. Want we zijn nu uh, iets meer dan twee jaar bezig. En eigenlijk die eerste paar maanden hebben we al een heleboel. Uh, uh, ja, wel bijzondere dingen gedaan. Waaronder inderdaad het winnen van Talent Night. Waardoor we naar New York konden om daar op te treden. Hoe was dat? Ja, geweldig. Enorm grote ervaring. Ik was zelf ook nooit in New York geweest. En uh, ja, dat we daarheen konden. Dat we daar hebben gespeeld. Ja, moet mezelf af en toe nog steeds een beetje knijpen. Ja. Ja. Hoe hebben jullie het ervaren? Als een soort van... van acht dagen een, een droom of zo. Dat je dan, dan weer thuis bent en denkt van... Wacht even, was ik daar nou... Met in New yeah. York. En... Ja, dat was echt, hè. ja, dat was echt. Ja, dat was echt. wow oh. Hoe waren de reacties daar? Ja, goed. Ja, het was heel erg leuk. Het was een avond met, met allerlei jong talent. Was daar. En uh, ja, heel veel mensen uit New York uh, zaten in de zaal. We hebben achteraf nog uh, met heel veel mensen nagepraat. En ook eigenlijk de rest van de week ook nog een aantal uh, mensen daarvan teruggezien. En, ja, dat was, dat was echt heel bijzonder. Ja, wat, wat zijn jullie dromen? Wat, wat zou je nou ja, graag willen, uh, Matthijs? Wat zou je nou zeggen, nou, als ik over vijf jaar daar sta, uitverkocht, Carnegie Hall? Nou ja, goede vraag. Ik leef sowieso van dag tot dag. En misschien zelfs van dagdeel tot dagdeel. <lacht> dus voor, om over vijf jaar te gaan praten, dan ik denk ik dat ik de vraag even doorgeef naar Mart. Oh, nou Mart. <lacht> um, nou Wat we bijvoorbeeld in Italië hadden, dat vond ik heel erg bijzonder. Um, dat we, uh, we speelden dus in een heel klein dorpje. Uh, voor, nou, wat is het? Twee weken geleden ongeveer. Ja. Een heel klein dorpje in Toscane ergens. En er was een vrouw. Die woonde in Italië, maar was Nederlands. En die zei: Van ik heb net 2,5 uur gereden. om naar jullie optreden te komen. En het feit dat je, zeg maar elke avond. of drie keer per week, of weet ik veel in een zaal speelt. die helemaal vol zit met mensen. die in een auto gestapt zijn of in de trein. om jou te horen. Dat is te gek. Ja, Jullie hebben jezelf ook een deadline gesteld. Hè? Kijk even op jullie ja. site, uh, serinkairo.com. En ja. daar, staat, uh, daar tikt een klok weg. Er staat nu 206 dagen, 15 uren, ja. 10 minuten en 37, 36, 35 ja. seconden. Dat, dat tikt zo weg. Ja. Um, waarvoor is die klok? Nou, wat we eigenlijk hebben gedaan, we, hebben, um, nou, we zijn dus al twee jaar een trio. We hebben ontzettend veel live opgetreden. Op een gegeven moment hebben we ons EP uitgebracht. Dat is een heel klein, uh, ja, akoestisch werk geworden. En wat wij heel graag wilden, al vanaf dag 1 natuurlijk, is het maken van een echt album. En uh, nou in de muziekindustrie is het nu best wel lastig om, om als jonge actje je weg te vinden. Omdat er, uh, nou ja, zoals iedereen wel weet, de muziekindustrie is gewoon enorm midden in ontwikkeling. Het is gewoon een heel stormachtige periode waarin je. Uh, waarin het helemaal niet zo duidelijk meer is van oh een platencontract en dan heb je succes. Of juist uh, je moet het helemaal zelf doen en dan pas heb je succes. Er zijn zoveel alternatieve manieren. Dus wat ik dacht, ik zet gewoon een deadline. Ik wil gewoon dat album maken. Ik ga dat album maken. En in het proces van het maken van dat album ga ik kijken wie met mij mee willen gaan doen. Of er maatschappijen zijn die geïnteresseerd zijn. Of dat er gewone investeerders zijn. Of dat ik met merken kan samenwerken om het te financieren. Uh, ja, ik weet oprecht niet waar het schip strandt. Dus maar het moet allemaal binnen die tijd af. Ja, dat, het is een uitgangspunt. Ja, het is een uitgangspunt. In maart willen we het album hebben en uitbrengen. Uit? Waar kom je uit? Welke datum? Uh, volgens mij uh, 30 of 31 maart. Gewoon de, de, eind maart. Dat hangt dus compleet af van wanneer de, de release gaat zijn. Dus, dat, dat, dus eventueel nee, <laughs> moet ik hem maar... nog een dag heen en weer verschuiven. Nou, omdat je nou ik, wel uh... aan de tijd. Ja, <laughs> ja dat staat er niet. Ja, nee, is, het is een periode van negen maanden. Dus die, die paar uurtjes. Uh... Het zou toch <laughs> mooi zijn dat als je uh, uh, uh, nou die tijd hebt. en dat het dan zo wegtikt. Dat, op, op, op, dat je bij de CD-presentatie ja. de klok ook zo weg ziet. Ja, tikt, dat, dat gaan dat we je ook zeker doen. Op nul ja. je CD zo ja. onthult. Absoluut. Ja, dat is dat daar kijk ik nu al naar uit. En ik vind het hele heel erg fijn om zeg maar om om op deze manier een stok achter de deur te hebben, omdat ik gewoon in principe gewoon regel wat er nodig is voor het maken van een album, maar dat het ook nog verder kan groeien als uh, ja. Dus we, we ja, wat we dus proberen ook is om met ons blog uh, mensen op de hoogte te houden van wat de ontwikkelingen zijn op dit moment. Ja. Dus iedereen die het leuk vindt kan zich ook aanmelden. En uh, dan volg je ons zeg maar negen maanden lang in ons proces. CelineCairo.com, Dan moeten ja. ze allemaal naartoe. En dan kunnen ze alles uh, ja. bijhouden. En dan zou ik zien dat het nog 206 dagen, 15 uur, 8 minuten en <laughs> 15 seconden is inmiddels. Dan is jullie CD'er. Uh, tot die tijd treden jullie nog uh, heel veel op. En gaan jullie nog één nummer hier ten brengen. Ja. Live, wat gaan jullie nog spelen? Uh, we gaan spelen Bring Down the Walls. Uh, dat is eigenlijk uh, een liedje wat ik deze lente heb geschreven... Uh, wat gaat over het moment dat je iemand hebt ontmoet... en dat je gewoon voelt dat, je, dat er geen weg meer terug is. Dat je je overmoed geeft dat het zo bijzonder is... en dat je geen, ja, geen, geen, uh, geen andere opties meer hebt. Ja, Matthijs, hier, hier heb je gewoon weer een mooi arrangement op geschreven. <lacht> ja. jij Ik pak mijn stok weer op. Pak je stok. <lacht> pak jij je stok, uh, ga jij achter je gitaar zitten... Uh, en uh, Mart ga op de bas. Neem plaats voor nog één nummer van Celine Cairo For. Live in Karo's Nacht van het Goede Leven. Celine Cairo en uh, begeleiders door Matthijs Liefvaart. En op Bas, uh, Mart Jeninga. En ik kijk even op de site van uh, Celine Cairo. CelineCairo.com. Nog 206 dagen, 15 uren, 1 minuut. En dan is die, hoor. dan uh, is het uh, debuutalbum van Celine Cairo uh, een feit. Ik, uh, ik hou ze eraan. Um, dit was Caro's uh, Nacht van het Goede Leven. Uh, volgende week is het trouwens weer uh, live muziek. Dan van Annie Mary... Met je country muziek, Tex-Mex, ja. En uh, dan wordt het gepresenteerd door Axel van der Ende. Uh, dit was uh, Caro's, Nacht van het Goede Leven. Straks, na het nieuws, het uh, Radio 1 journaal. En wat mij betreft, uh, wellicht tot de volgende keer. Maak er een uh, hele mooie dag van. Dag.